Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Prikken tegen corona hebben waarschijnlijk zo'n 88.000 ziekenhuisopnames voorkomen. Dat zegt het RIVM in een voorzichtige schatting. Ze bekeken de cijfers van augustus vorig jaar tot en met augustus dit jaar. Vooral bij 60-plussers werd een ziekenhuisopname voorkomen. Ook bij jongere groepen was het nog aardig wat. Het gaat alleen om mensen die zelf een prik hebben gehaald. Het aantal voorkomen ziekenhuisopnames ligt waarschijnlijk nog hoger, omdat er door alle vaccinaties ook minder mensen die geen prik hebben gehad ziek werden. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart... ...naar de dodelijke steekpartij in TBS-Kliniek Veldzicht in Balkbrug in Overijssel. Een patiënt doodde daar zaterdag een medewerker en verwonde twee anderen. Hij maakte daarna een eind aan zijn leven. Het OM gaat nu uitzoeken waarom de dader zo plotseling begon te steken. ...gamen en ondertussen je nieuwe werk leren kennen. Uitzendbureau Randstad gaat dit voor het echi doen. Ze hopen zo de krappe arbeidsmarkt aan te pakken. Mensen die op zoek zijn naar een baan kunnen bijvoorbeeld achter het stuur van een virtuele heftruck kruipen... ...om zo beter voorbereid te zijn voor hun rijbewijs. Door mensen te laten gamen om aan een baan te komen... ...hoopt het uitzendbureau een moeilijk bereikbare doelgroep aan te spreken. En Ajax en PSV weten tegen wie ze moeten in de tussenronde van de Europa League. Ajax is gekoppeld aan Union Berlin en PSV treft Sevilla. Dat is een pittige tegenstander, zegt mijn collega Filip Koken. Want de Spanjaarden wonnen de Europa League al vier keer. Ze zijn nogal thuis in die Europa League. En ja, het interessante is natuurlijk dat Luc de Jong, de Zwitser van PSV, daar net vandaan komt. En daar met uh, Sevilla ook de Europa League heeft gewonnen. En, en één keer zelfs twee keer heeft gescoord in de finale. Dat is, dat is wel een heel interessant weerzien voor Luc de Jong met zijn hoofd. Ja, Feyenoord doet trouwens ook mee aan die Europa League, maar mag een ronde overslaan. En Erik ten Hag krijgt het lastig met zijn Manchester United, want die moeten tegen Barcelona. Het weer in het westen en het noorden nog wat buien in de rest van het land blijft het droog. Het is zo'n 15 graden, vanavond klaart het op, morgen wat meer zon en dan zo'n 15 graden opnieuw. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Arnhard Broekhuis van de ANWB. Een file op de Assertdijk vanuit Friesland richting Noord-Holland voor de 2 kilometer.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 Nou, deze Donner ging wel te Zo aan het begin van uur 2, hoorde je dat, ben jongen. Ook. jongen, jongen Hè, trok je koptelefoon dat? Of, uh, ja, <laughs> ik, heb er, ik heb er rode oortjes van. Uh. Ja, dat zie ik. <laughs> Could it be magic, inderdaad, Donner aan het begin van uur 2, Zandvoort op zaterdag. Welkom terug, uh, Zandvoort, uh, op deze, ja, uh, wat, wat koude zaterdagmiddag.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 Stop. Stop.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 Nee, nee, nee. Dat heb, ik niet, dat heb ik niet. Dat heb ik absoluut niet. Want wij hebben gewoon de betere aanvallen. We zijn nu ook weer in de aanval. De bal wordt veel breder gespeeld. Maar ja, de DWS verdeelt heel stug. En er zijn enkele gevaarlijke aanvallen weer afgevlakt bij het spel. Of dat helemaal terecht was. Ja, dat is eigenlijk te betwijfelen. Maar... Ja, is het een uh, spelergroep uh, uh, die... Uh...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 Mooi, en uh, ja, we zitten bijna aan het einde van de eerste helft. Want uh, welke tijd staat is, uh, er op de klok? 43 e minuut. 43 e minuut. Nou ja. Dus er wordt ook niet veel heel veel bijgetrokken, denk ik. Er is niks gebeurd. Nee. Driepte paasse Jeffrey nu, want meestal wat jij belt, wordt er wel gescoord. Maar... Ja, daarom blijven we nog even, ja. even doorgaan. <laughs> ja. Kunnen we het ondertussen nog even hebben. Daar hebben we het aan het begin vanmiddag ook over gehad. Want er is vandaag ook nog een loterij bij jullie. En jullie hebben nog een ja. zanger en een dj. Kan je daar in het korte wat over vertellen? En kan iedereen daar langskomen of is het speciaal ja, je voor je de spelers? Ja, kan iedereen langskomen. Het is, het is gewoon een openbare gelegenheid hier. Het uh, is heel gezellig. En, uh, maar ja, het is, je moet er altijd op Je bent buiten het dorp. Dus uh, als de mensen komen, moeten ze wel met de fiets komen. Ja. Omhoog.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 Dat is voor de club. Voor de club. Dus uh, ja. je steunt meteen ook uh, inderdaad uh, SV Zandvoort als je een ja, lot een koopt. Misschien een afschrijfsfeest van de voorzitter. Maar... Oké, okay, ja, die, nou, dat kost heel veel, hè, dat weet je. Hè? Ja. <laughs> wow, ja die... DWS scoort nu zeg. Oh nee. scoort DWS scoort. Ja, nee, weer een doelpunt uh, bij ons, maar uh, verkeerde goal. Uh. Ja, hoe is, uh, hoe is dat gekomen? Ja, is nog niet... <laughs> hoe is dat gekomen?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 En straks uh, bij de tweede helft zijn we er gewoon weer bij. Hè? Daar op uh, Duintjesveld. Laten we hopen dat er dan uh, minimaal twee uh, doelpunten komen van S.T. Zandvoort. Dat is, dat. Dan hebben we de wedstrijd in ieder geval weer gewonnen. Hier is uh, Eric Clapton die mooie single Change the World. truth and this love I have inside is everything it seems but for now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 Nog niet kunnen worden. Oh, Oké. Okay, okay. Heeft één probleem <laughs> nou ja, opgelost. Ik, ik wou zeggen: ja. gewoon even grote vrachtwagen er ja, ja, ja. laten rijden. Even een tanker doorheen van de Marisole. En het is allemaal weer geregeld. Uh, dus ja, we uh, sta je in de A9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 Uh, wat kost het? Even kijken, dat stond ook nog ergens. Uh, nou weet ik niet. Het staat er in ieder geval op de website pauzedrankjes. In ieder geval inbegrepen. En kinderen krijgen korting. Dus hartstikke leuk dat uh, zo'n concertje.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 Nou, dit weekend dus zijn er heel veel kunstateliers geopend. En eh, het is allemaal te veel om op te noemen. Het is een, een vrij groot evenement. Maar we hebben natuurlijk een websiteje. Kunstlijn Haarlem, zeg ik het goed...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 Het ronde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 die jaren nooit geweest Ik ben mezelf niet al die jaren nooit geweest Ik ben mezelf niet geweest.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 het is eigenlijk een ongewijzig beeld, hè. Wij zijn eigenlijk meer in de aanval en DWS verdedigt stug. Je hebt nog geen kans gehad met die kant, zoals we het net hadden, maar, uh... Ja, er moet wel wat gebeuren natuurlijk. Er moet zeker wat gebeuren. De jongens zijn wel druk bezig worden voor elke bal wordt gevochten. Ze zijn echt nog furieuzer uit, uit de, de kwijtkamer gekomen. Oké, okay, nou, uh, we, gaan er, we gaan er vanuit dat, dat het allemaal uh, goed komt in ieder geval. Ik heb er nog uh, vertrouwen in, uh, Jan, dus... Uh, en als de spelers dat ook blijven houden, dan gaat dat vast en uh, zeker oh, kijk, kijk, kijk. goed komen. Jeffy gaat nu alleen als keeper. Jeffy gaat op... Ah, oh, Jeffy, Jeffy, Jeffy, no. Jeff. Sorry. sorry. <laughs> ja, duidelijk, hè? Ja. Wat, wat, wat ging er niet goed aan deze aanval? <laughs> nou, je hebt die wil hem voorgeven, maar de verdediger die zit er net zijn voeten voor. Dat is jammer. Oké, oké. Nou ja, jij had uh, weer uh, de wedstrijd, uh, of de tweede helft voor ons uh, in de gaten, Jan. En dankjewel voor dit moment. En uh, we horen straks weer meer. In ieder geval staat het uh, nog steeds uh, 0 tegen 1.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 Heel dichtbij uh, Amsterdam, uh, Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dus dat zal een knalfeest worden hier in Zandvoort. Nou zeker, knalfeest kan niet meer. Want uh, oh. knalvuurwerk mag ook al uh, niet oh, meer. Ja, dus uh, ja, dat goed. was al uh, inmiddels uh, landelijk uh, ingevoerd. Alleen nog siervuurwerk. Bijna. Nou dat was al uh, de, de, de lucht zal. Uh, wat betreft, dus je wordt uh, versierd uh, op uh, ja. 31 december. Dan weet je dat. Het zal dan heel mooi vuurwerk, uh, siervuurwerk worden dan in Zandvoort. Als het daar allemaal niet meer mag, dan zal de, de bevolking die het graag wil zien wel deze kant optrekken, denk ik dan. Zeker. Nou ja, het, is, het komt heel dicht in de buurt. En, ja, je merkt al een beetje toen het coronavuurwerkverbod er kwam. Ja. Dan had ik ook al het idee het kwam in eerste instantie vanuit Amsterdam. Een beetje vanuit de hoek van GroenLinks zullen we maar zeggen. Ja. en ja Die wilden dan voor, voor de beestjes en de dingetjes...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 In ieder geval, uh, dat was het uh, nieuws uh, vanuit uh, Schiphol. En uh, het uh, knallende bericht over het uh, vuurwerk uh, wat uh, Benno ook had. We houden het allemaal voor je in de gaten bij de zaterdagmiddag van CFM. En live is a highway. Lekkere single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 Gimme, gimme, gimme,